Ring uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt morgen 930 vluchten... vanwege de staking van het cabinepersoneel. En daardoor worden 96.000 passagiers getroffen. Een rechtbank in Düsseldorf heeft de staking bij Lufthansa tijdelijk verboden... maar dat verbod geldt alleen voor Düsseldorf en alleen voor de rest van deze dag. De rechter was het met Lufthansa eens... dat de stakers het doel van hun actie niet goed hebben geformuleerd. De vakbond van cabinepersoneel UFO riep de leden vandaag op tot en met vrijdag te staken op alle vluchten van Lufthansa. Vandaag troffen de acties alleen verre vluchten van en naar Frankfurt en München en kortere vluchten van en naar Düsseldorf. De stewards en stewardessen staken omdat ze niet tevreden zijn over het laatste voorstel voor een nieuwe CAO. In dat plan worden de pensioenen van de werknemers te veel versoberd, zegt de bond. Twee Douaniers zijn opgepakt omdat ze mogelijk drugs hebben ingevoerd op Schiphol. En ze zouden ook een ambtenaar hebben omgekocht. RTV Noord-Holland schrijft dat in totaal vier mensen vastzitten in de zaak. Bij huiszoekingen is bij een van de verdachten een vuurwapen gevonden. Het onderzoek is gedaan door de Koninklijke Marechaussee onder leiding van het OM. En ook de FIOD en de Rijksrecherche zijn betrokken bij het onderzoek. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zegt dat hij bereid is met Groot-Brittannië te onderhandelen over veranderingen binnen de Europese Unie, maar hij benadrukt dat er wel grenzen zijn. Als voorbeeld van zo'n rode lijn noemt Koenders discriminatie op de arbeidsmarkt. Het is wat hem betreft onbespreekbaar. De Britse premier Cameron stelde vandaag een aantal voorwaarden aan het lidmaatschap voor de Europese Unie. Zo wil hij dat de Britten meer ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen. Meneer zei dat hij hoopt dat de Britten bij de EU zullen blijven. Het weer tot slot. Het blijft vanavond en vannacht bewolkt en er is af en toe regen. En ook morgen is er kans op wat neerslag en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Ja luister, een paar maanden geleden alweer heb ik uh, mijn goede vriend en uh, medemuzikant uh, Jacques Kloes... u kent hem van de Disney Mans Band, ten graven moeten dragen helaas. En uh, ja, hij, hij was ook fan van Paul Weller Men, die zong een prachtig nummer You Do Something To Me. Uh, nog maar een jaar geleden speelde ik dat nummer uh, live met Jacques Kloes uh, in Beverwijk tijdens een uh, muziekfestival. Ik kan me bijna voorst niet voorstellen dat, uh, dat Jacques er niet meer is... We missen hem nog elke dag, want het was een fenomenaal zanger. En, uh, maar dit is een uitvoering van You Do Something To Me van Paul Weller... Uh, door Jan Akkerman, natuurlijk onze beste gitarist in Nederland. Althans, uh, als ik het zo uh, mag, uh, mag verkondigen. Daar natuurlijk. Tijdens een van de Nortje Jazz uh, festivals. Nummer van uh, Paul Weller. Vocalist Paul Weller. Met You Do Something To Me. We gaan genieten van virtuele uh, jazz trompetisten. dan heb ik het over Erik Vloermans. rol ook weggelegd voor Jan Ackerman. Het nummer heet Pietons. Erik Vloemans, samen met Jan Akkerman. muzikanten. Fantastisch. Jan Akkerman en uh, Erik Voermans uh, trompet tijdens een van de North Sea Jazz Festival. Yeah. Does anybody really know what time it is? Dan nou heb ik het niet over de tijd in Amsterdam, maar de tijd in Chicago. Chicago. Does anybody really know what time it is? Nou 17 over 11 voor de luisteraars die dat uh, willen weten van me. 18 over 11 precies. De nominale groep Chicago, ik heb ze ooit gezien, live in het Rijgebouw, het Rijcomplex in Amsterdam, tijdens een groot concert wat ze daar gaven. En natuurlijk met een If You Leave Me Now als, uh, als grote hit, een ballad, daar scoort ze een groep dan mee. Maar ze waren natuurlijk ook jazzy muzikanten met een uitstekende blazer sectie. Daar heeft ze juist van kunnen genieten. Doesn't anybody, does anybody really know what time it is? Nou, bloed, zweet en tranen is niet alleen maar van André Hazes. Nee, nee, nee. Uh, ook een uitstekende uh, Amerikaanse groep, Blood, Tears, hebben zich rond het spinning wheel begeven. Een klassieker, maar toch. spinning wheel pen. Albert en de Tijuana Ja, luisteraars. Het is op de zondagochtend misschien nog wat vroeg om aan de zouten pinda's te beginnen. Maar als dan Charlie Parker en Dizzy Gillespie ligt, is dat helemaal niet het geval. Salt peanuts. Salpina. Salpina. Salpina. Op de pinda's op de vroege zondagmorgen. Nou, luisteraars, daar bent u in ieder geval. Eh, eh, heb ik een hartig woordje met u gesproken? Zo is het toch maar net. We gaan even genieten van fantastische Springfield. Die heeft een mooie versie van The Windmills of Your Minds. Like a circle a Like a wheel within a wheel. Never end.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 En in Dusty Springfield. Vinnie Kalajuta is een fenomenaal drummer. En uh, hij heeft ook uh, altijd goede muzikanten om hem heen. Daar kunnen we kunnen er nu getuigen van zijn. Want zijn groep, de Vinnie Kalajuta groep... vertolkt een prachtig uh, nummer getiteld Darlene's Song. Drummer Vinnie Kalayuta met zijn groep. En dit was de Rainmaker. Rosemary Clooney, daar gaan we van genieten met. You make me feel so young. Minutes. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful flame to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do.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 Made me feel so young, Rosemary Clooney. Ja, en ik zei het al eerder in de uitzending, luisteraars. 6 november werd er 17,1 graden gemeten. De warmste dag ooit gemeten sinds de eerste metingen uh, begin jaren 1900. Als het gaat om de temperaturen in, op de 6 november. Nou, dan zeg je natuurlijk tegen jezelf: It might as well be spring. Cervon. as a willow in a windstorm I'm as jumpy as a puppet on a string I'd say that I have Like a nightingale Without a song To sing Oh why Should I have Gaan we even genieten van Toet Stielemans. Stielemans, ja luisteraars, ik kijk op mijn klokje, het is alweer uh, bijna 12 uur, dat wil zeggen dat ik uh, het laatste nummer uh, voor u ga draaien. En dat is Jan Square Dance van Dave Brubeck. Ik dank u allemaal voor het luisteren, ik wens u een hele fijne zondag. Dit was ZFM Jazz en uh, ik ben het de volgende keer weer, volgende maand, zo dus tussen uh, Sinterklaas en Kerst, uh, het wordt echt een, uh, een kerst jazz programma. Uh, met als gast Martijn Lutmer, want die heeft mij gisteravond uh, gevraagd of hij uh, zijn nieuwe kerstalbum mag komen uh, uh, presenteren hier in de studio bij ZFM Zandvoort. Nou, dat gebeurt allemaal in december. Wat mij betreft nog, uh, ik zei het net al, een hele fijne zondag. En uh, Dave Brubeck Unsquare Dance, daar gaan we ermee uit.